We hebben, we hebben gezien dat de tekening van 677, 78, toen was het nog niet zo belangrijk. Eerst in grote lijnen moest het toen nog opgetekend worden. Toen hadden we uh, Bria een beetje doorgetrokken, maar er staan ook nog een paar andere foutjes. Het is niet zo erg. Dus, uh, dus werd opgetrokken Bria tot. Tot, ja, tot de P, ja of niet? tot de, de bria, kijk nou naar de tekening 77. Onder de onderkant van de garon. Onder de kant van de garon, ja. Dus toch wel, toch wel lager, maar eigenlijk is dan uh, was het gewoon een, een, de bria van het seloed moet beginnen na de onder de oké? Okay. Van onder de gazee tot de van onder de chazé van de arichampin tot de tabur. Dat is de Briya van de acilut. Waarom? Omdat de acilut van Atzilut, we hebben gezien, ja, acilut van acilut staat het ketterchochma van de arichampin. En we hebben ook nog, we rekenen ook, ook nog aboeïma daarbij, ja, waarom? Aboeïma is net zo, ze stapten uit of binnen. ...stapte uit, uit het hoofd, maar het kon, zij bleven gar, ze bleven drie, ze bleven het licht hebben van het hoofd, als het ware. Ze zitten alleen ze willen geen gochma hebben. Dus eigenlijk behoren ze tot de atzillut van de atzillut. Dus, en bria is dan vanaf de borst en, en, en na, tot de tabor. dat is correcter want de, de bria uitstofte, de uitstofte, uitstofte. precies, want de bria is altijd van de kon van de woord bara van het van het bar van het buiten, buiten de absolute, doet erin toe waar. Overal is in elke parsoef, vind, vind je dan de, de, weet je Vind je dan de bria is altijd daar waar de Gazé eindigt. Tot de Gazé is altijd licht komt. En onder de gazet, oftewel de, de, par de parsa, is buiten de plaats waar... Ja, begrijp je begreep dat? Ja, begrijp je begreep dat? Dat is een, een, een proces van... Ja, dus ik doe het ook zo automatisch. Maar eigenlijk, dus onder de gazet, onder de gazet, altijd is bria van, ja, bria van die parsuf. En daar komt nog onder de tabel, let op in elke parso, onthoud het erg goed, of ga gewoon dat zien, tot de, van boven, van het hoofd, let op, erg belangrijk, schrijf voor jezelf op of zo, dus vanaf het hoofd tot de gezet, vanaf het hoofd tot de gezet, eigenlijk dat is allemaal absoluut van die van die Oké? ziet het? Tot de hoofdst tot de borst, is altijd силу betekent licht kan kome tot de borst. Dan vanaf de borst tot de tabor dat is brijah van elke Schrijf het op voor jezelf. Anders weet je dat altijd voor een keer en voor altijd. Dan, Dan vanaf de borst tot de tabor is brijah van de atsilut. Ja, brijah betekent al al buiten de atsilut. Maar toch wel, der daar zit, toch wel daar zit nog een stukje Bina. Dus eigenlijk, ja, dat stukje onderste, stukje van de Bina zit dan toch wel daar. En vanaf de tabur en naar beneden, ja, vanaf dat is dan eh, yetsira en asiya van elke parstuf. Dus elke parstuf heeft ook die vier werelden. Iedereen ziet het? Iedereen ziet het nu? Nog een keer, van het hoofd, ja, vanaf het hoofd tot de borst. Dat is absoluut van elke partsoef. Vanaf de borst tot de tabur, dat is de bria van elke partsoef. Met alle eigenschappen, precies dezelfde eigenschappen zoals so we leren. En vanaf de tabur naar beneden, dat is dan eerst. De bovenste, het bovenste gedeelte daarvan is Jitsira van de partsouf ja, en onder de borst, als het ware, van de van de Jezira, of halverwege, halverwege de plaats van de, onder de tabor daar is Asiyah van elke Oké? Okay? Dus eh, goed nu dat wij dat ook hebben, hebben nu verduidelijkt. En nu de linker, de linker helft. Kijk, zo is de manier om Kabbalah te leren. Eerst gro grof, eerst globaal, en daar, en dan komen we weer tot Fijner. Kijk, ik had eerst toen in de, zeven, in de les in de les 77, 78, had je behandeld wat? Ja? wat was de behandeling, wat was you know toen wa hadden we behandeld Ari Pien, herinner je nog Ari en Abou dat is, dat was dat onderwerp en nu wij al in de in de zon en jirsut en zeer zon en daarom gaan we nu weer verduidelijken dingen de linker kolom de onderaan, de nieuwe alinea, de regel zeven Weesh od Pirush bet Asher Ashamayim dile eila 28 Hu Israel saba akulel Vav Hayamim Harishonim Shahem Hagat Nehi de Dat hebben we ons verteld, dat ook moeten we ook leren. Ervaren en ook weten dat het, hoe dat zit in elkaar. Hij zegt zo, kijk. od pirush, bed. En er bestaat nog een andere uitleg. Kijk nou wat hij ons vertelt. Asher hashamaim dileele. Waarbij de hemel, de hemel, shamaim. Dileele van boven. Dus de bovenste grens van de, van de hemel. Oftewel. Uh, Who het? En nu zegt hij dat kijk dat de bovenste grens van de hemel is Israël Saba, niet Israël Saba, dus mannelijke van de manlijke van Jezus. Dus niet, daar de kijk wat je zegt nu. Een andere uitleg is dat de bovenste grens van de hemel, is niet de bovenste grens van de seraphin, maar de bovenste grens van jish, Jishud. Wat is het nou? Twee verschillende opinieën? Nee, dat kan en dat kan. Ja, want waarom? Zeranpien heeft dezelfde vergelijkbare eigenschappen als Israël Saba, als mannelijke van Jishud. Dus hij zegt een andere uitleg is dat de hemel van boven dat, dat is Israël Saba dus is het manlijke van Jeruzalem Hakollel vav hayamim arishonim die befat zes äh, eerste dagen oftewel de zes eerste zes eerste dagen dat is Jeruzalem dus hij befat befat de zes sferot van de van de Issud shehem Hagat nehi de bina, dat dat zeinde hagat nehi bina. Zes virot bina. Ha ha de bina ze van de bina punt ukcei ha-shamayim 29. en twintach ukcei ha de le'ela 30. hu hat vuna en het uitende van de hemel van boven dus bedoelt het de bovenste hemel? Dat is de bovenste hemel, noemt hij dat een andere uitleg. De bovenste hemel is Jersus, volgens hem. Ja? Yeshu. Is Israël Sabba. Oké, okay. maar dan zegt hij dat de bovenste hemel, en zegt uit, hij dus dat het uiteinde, het onderste uiteinde van de hogere hemel, dat is tfuna. Ja, dat is de vrouwelijke van Yes van, van jish, so, of, ja, of wel, Malchut van de Yesod. Mal, malchut de binada, dat Malchut de binah is. Duidelijk. Dus wat hij zegt, normaal zeggen we dat Zeranpin is de hemel, ja, En hij zegt dat hier so noem hij dat zoals het hier staat, HaShamayim eila betekent de bovenste hemel. Kan je dat zo so interpreteren als de bovenste hemel? en de bovenste hemel zegt die dat is dan Jisraels Israël Saba of the well van de Bina en daarom is het ook 30 na de punt 2 hier 31 Shiur hakatuf <coughs> mihak mihaketz de Israël Saba ketza de Zeiranpin en kra sha ma'am de tata en dan weig hier en dan zal de mate letterlijk is het staat de mate van het uh, hele geschrift van het, de vers, van het vers zou zijn maar het is betekenis de, daarvan is de uitleg ja huh? oké, okay, maar dat is niet alles de, in welke betekenis shiur betekent de mate de mate waarin wij meten de, het vers betekent de uitleg van de van het vers zou zijn. Duidelijk. Dus shiur betekent ook de mate, betekent de les, betekent allerlei dingen kan je betekenen. Yeah. Je super. Dus betekent hier de afmeting waarin wij kunnen begrijpen dat vers. Dat is, betekent, so, so is we de betekenis. Zoals wij het vers kunnen begrijpen nu betekent dat mi de hij zegt, van het uiteinde van de Israël oh, Saba. Dus hij zegt, van het uiteinde van het mannelijke van de Israël Saba. Ja, Israël Saba, oftewel of of of Zeranpien van de Bina. Ad hakeza de Zeranpien tot het uiteinde van de De Onderaan grenst hij dan met de Zeranpien. Anikrasa, mayem de letata. Anikrasa, de letata welke Zerampien heet, de hemel van beneden. Oh. Dus, en nu is het een andere, andere hij zegt, andere, andere uitleg, wat betekent dat? Dat kan ook zo zijn, zegt hij, volgens de Zoger. Dat hij noemt, de Zoger noemt dan, de uit de bovenste hemel noemt hij dan Yis, Yis -Yis Yisrael Saba, sorry, het manlijke van, het manlijke van die Yisrael. Waarom waarom die grens dan, uh, dat is dan boven. En dat onderste grens, de onderste grens, zegt die dan, van de Zerampin, heet het, heet het, de Letate, de hemel van beneden. Dus Zerampin noem je dan, in deze tweede uitleg, noem je dan Zerampin als de hemel van beneden. En de hemel van boven noem je dan Israël. Hier, hier, hier stoot, ja, oftewel, de hemel van boven. Oké, okay, dat is uh, de volgende pagina. Ja, er zijn sommige momenten, sommige momenten van de zoger waar meer dat soort, ja, op een andere manier wordt het. We moeten gewoon zoger ervaren, gewoon aannemen zoals het is. Maar van, vandaag was het veel... Te maken met de positionering. Ja, en dan de verschillende okay. <laughs> namen, uiteinden. Pagina Judith Ted, 19, de rechterkolom, de regel 1. Wezeer Schomer. En dat is wat hij zegt wa-al-da-mi-wara-ele. En dat is wat de zoger zegt. En wij gaan dan behandelen dat. Wa-al-da en daarover, over dat letterlijk, staat het. mi vara eile mi schip ele Dus, mi is dus dan hier stond, bara schip ele deze. En deze, dat is zeer en pin en ook Punt, dubbele punt. klomar, dat wil zeggen. Twee. Al-Eloha mogin Omer hakatouf mi wara eile. Over deze mogin Omer hakatouf spreekt het hele geschrift. Mi wara eile. Dus over de mochin van de Yissoet, op de plaats van de Yissoet, zegt. Het hele geschrift, dat mi, schiep, eile, mi betekent, ja, jisut, en dan schiep, bara, omdat het de plaats is van de bria. Hij gaat ons zo, on, zo vertellen dat. Schiep, eile drie. Kijk, even kijken wat je zegt. Ki, mi, want, mi. Let op, Je gaat die eigenlijk de essentie van alles, vertel die ons hier. Ki, mi, want, mi, mem, juut. Hoe is het? Dat is het. Weten we? u ja? met bij Welke is het? Let op. Staat op de plaats van de bria van de Arigampin. Dat hebben we nu ook uitgemaakt. Die staat op de plaats van de Arigampin. Van so de bria van de Arigampin. Zoals op de tekening. We zullen dat nog een extra tekening misschien maken. De Heino, dat wil zeggen. Michaze, let op, ada tabor, van de haze, van de borst, so, tot de tabor van de dat is de plaats van de bria. Zoals we nu hebben dat goed, door lemata Miparsa mi parsa, naar van de parsa, dus onder de parsa, vijf, Meohi de Arihantin, die in het midden van, in van het inwendige deel van de Arihantin is. En dus, uh, dat slaat op de plaats van de borst van Arihantin. Dus vanaf de borst, dat is de parsa. Vanaf de borst van Arihantin betekent de parsa. En daaruit right begint, dat is de plaats van de bria van de atsilut. Shesham. Een na magia od, hij gaat ons vertellen, shesha magia, een na magia od, zes, heraat roos de Dat daar komt niet meer het licht, het schijnen van het hoofd van Arichampin. Duidelijk, het hoofd van Arichampin. schijnt alleen tot de borst. Ja? Ook in elke partsoef zullen we zien, precies hetzelfde, alles schijnt alleen tot de borst. En van onder, onder de borst geen gochma meer. En de manier moeten we weten, de manier waarop wij aan de gochma komen, dat wij van beneden onder de tabor, ja, onder de borst als het ware, hoe moeten wij aan de gochma komen? Dat is de hele kunst, dat is de hele zoger en de hele Kabbala die vertelt ons hoe wij komen wel tot een zekere vulling ook van onder de gaze, onder de borst. Legitime ontvangst van het licht <coughs> onder de, onder de borst. Daar dat is iets waar geen, de wereld absoluut geen weet heeft. Geen enkele religie komt naartoe. Geen enkele leer komt naartoe. En daarom alles wat we leren nu. De bedoeling is dat we leren tot de haze komt de licht. En onder de gezet, we zullen leren, hoe moeten we daar licht ontvangen? We kunnen daar niet trekken naar beneden, van boven naar beneden. Zoals het wat we leren ook nu. Maar wij moeten maan opbrengen, ja? Eerst komen van de tabur naar boven de tabur, ja. Hoe, hoe, wat hebben we geleerd nu? Geweldige dingen we hebben geleerd nu. Dat wij kwamen van, hoe kwam dan de Zeranpin en Noekwa? Eerst, zij kwamen eerst boven de taboer, ja of niet? Eerst boven de taboer, maar onder de gazé, ja of niet? En dat is geweldig, dat ontvangen ze dan morgen van Yisut. Maar het is nog niet genoeg, ja of niet? Waarom is het niet genoeg? Het is nog onder de gazé, onder de borst. Dan moeten ze nog een keer opstegen om boven de borst te komen. Daar alle tycooniem, alle correcties laten, on, ontvangen uh, uh, daar. En dan via de middellijn naar, naar beneden afdalen. Dat is de correctie. dat, dat is de legitieme, opbouwende manier om dat te doen. Als wij dat leren, zullen wij we niet, niet weten van depressies, van allerlei ellende alle in deze wereld. Zullen we absoluut niet proeven meer dat. Als wij, wanneer wij leren dat, op die manier, dus dat is de bedoeling dat we van ons leren. Kijk, als wij spreken nu van nu die, ja, nu en en pien, de Nukwa, ja, en die stijgen boven de tabur. En wij leren, dat is precies hetzelfde van beneden, moet ik ook ervaren dat, dat ook van beneden van mijn taboer leer ik precies hetzelfde. Zeranpien en, en Nukwa, dat is die krachten die van mij, die stegen op eerst naar tussen de tabor en de, de Hazé. Dat is de eerste Eigenlijk, Het is nog onder de tabor. Oh, sorry, sorry, onder de Parsa. Oftewel onder de Hazé. Want vanaf de tweede, tweede simpsum, tweede, tweede beperking bestaat elke Parsa verdeeld in tweeën. Ja? Aan de borst, tot de borst, komt licht en niet meer. Licht hoegma. En onder niet. Maar onder zien we dat onder de HZ bestaat nog een plaats van de tabor, waar de tabor is. Ja of niet? Dat, must, dat moet dat lachen, moet altijd eerst opklimmen naar boven de tabor, maar dan eerst de eerste opsteken. Boven de tabor, maar dan wel. To, boven de tabor. Tot de Ghazé. Dat is eerste opsteiging. En dan de the tweede is naar boven de Ghazé. Want daar is licht. Dat okay? is wat hij ons vertelt. Dat uh, onder de Parsa 5, Shabbagow, die in het midden van het inwendige deel, Shabbagow, Shabbagow, het Alameis, Maohi, dat binnen de eigenlijk, Maohi betekende inwendige, inwendige organen van de Arichanpien, oftewel de borst, <speaking in Hebrew> dat daar komt niet meer het schijnen van het hoofd van Arichanpien, alleen tot de taboor, tot, sorry, tot de borst, soms doen we dat door elkaar, tot de borst. Oké, okay. zeven de alken Nifhan habria de hainu lewar miros acht de -i Pin. I zegt dat darum zegt ie he, wordt het acht deze plaats dus vanaf de borst iedere hoort het vanaf de borst tot de tabur zegt ie dat woord geacht, tot de bria, ja, tot de bria, dat wil zeggen, de heino, dat wil zeggen, wat betekent bria? Levar, van het woord waar, waar betekent buiten, dat wil zeggen buiten, bria komt van het woord waar. en waar betekent buiten, mirosh, de pin buiten het hoofd van pin ja, wat het oh, hoofd van Arichanpin trekt tot de borst, ja of niet? Keter dat het is echt de hoofd, het hoofd van Harry Maar vanaf de p en tot de, de borst, is dan aboehima, ja of niet? En die zijn, die kwamen uit, uit het hoofd, maar die zijn net zoals het hoofd. Dus het licht komt wel door hen, via hen, naar de, tot de gezet, tot de borst. Maar onder de borst, tussen de borst en de Den, en de taboer, dat is bria van de Atsilu. Dat moeten we goed weten. Waar ik ken, en daarom, hoe Kaimale Shrila kanal, en daarom is deze plaats, daar is de vraagstelling nog mogelijk. Eigenlijk, de vraagstelling, waarom? Waar de vraagstelling is, ma, man is nog daar mogelijk, ja of niet? Daar is nog de plaats waar man kan me nog opbrengen. Waarom? Het is nog onder de, onder de Gazé. Er zit nog tekort. Ja of niet? Onder de Gazé is altijd tekort. Eindelijk. Natuurlijk, onder de tabor is nog meer tekort. Eigenlijk. Zij kwamen de noekwa, zeer binnen noek, en noekwa, st stegen op, boven de Tabor, tussen de Tabor en de Gazé. Wat verkreeg toen de noekwa? Honderd zegeningen. Dat is geweldig. En tegelijkertijd zegt die Rabbi Jeelazar en het is nog steeds waar, waar valt het over te praten, zegt wat, hij. Wat is wat, is wat is wat valt het te weten? Wat bedoelt hij daarmee? Dat als de noekwa steekt op onder de boven de Tabor, maar onder de hazeh, dan ben je nog niet klaar, Eindelijk. Natuurlijk ontvangt ze daar mochen, licht van de, dat tussen de, de borst en de taboer. Maar het is nog niet genoeg, omdat de mochen, echte mochen, waar chogma, mochen van chogma, mochen van chaya, kan je ontvangen alleen maar boven de chase, boven de borst. Want het noteren voor jezelf dat. Dus alleen boven de, de borst kan je dan de mochen van chaya ontvangen. Ja, maar onder de borst, nee, onder de borst, tussen de borst en de taboer, kan je alleen ontvangen wat? morgen van, of, neshama kan je ontvangen, maar niet haaien. Dus, morgen van neshama betekent, uh, wak de morgen, Zes kinderen van de morgen, dat kan je ontvangen. Daarom zegt hij ook dan, Geset he, Boratje Feret, net zo goed is zoot. Ja, ja, de Zeran Pien ontvangt, ja, Henk Zeran Pien ontvangt dan, net, het gewoon net zo goed is zoot. Dus hij ontvangt dan zestienden van die, van die mogen. En dat is niet, nog, niet, nog niet volmaakt, daarom zegt hij dat het is nog niet volmaakt. Ja? Gewoon dat goed, goed, die weet boven de, boven de gezij, boven de borst, daar schijnt het licht. Ja. Daar schijnt het licht. Daar is dat eerst de hele correctie moet het bij ons ook zo. Precies wat hij ons vertelt, is net zo bij, bij ons. Elke handeling is precies hetzelfde. We moeten ook die twee trappen maken. Twee eerst naar van de, van de taboer. Van de Tabur naar de borst. En vandaan van de borst. Dan naar boven, dat is al God waarbij de mogen ontvangen worden. Waarbij eigenlijk. Alle zwaarste zonden kan je daarmee reinigen. Oké. Okay. Als, als we in staat zullen zijn, juist kijk, optillen van beneden naar, naar boven, jou, boven de navel, dat is al de eerste correctie. Ja, dus, sorry, van de, bo, van de navel tot naar de borst. Tot, ...tot de borst, tot, vanaf, vanaf, vanaf de navel naar, naar de borst. Dat is een geweldige correctie al. Maar dan, maar dan naar de borst, boven de borst... ...dat is dan het ontvangen van... ...een geweldige, dat is dan gaia, het licht gaia kan ontvangen worden. Daarmee kan... ...en dan gaat het dus zeer aan het en je gaat dan... Uh, overeenkomstige ver verbanden hebben met overeenkomstig licht ontvangen van Arichampien. En dat kan reiken tot het hoofd van de Waarbij uh, men kan ontvangen dingen waarbij vanuit de plaats. Want Zerampien heeft ook rechts en links, ja of niet? Zerampien heeft ook rechts en links. We kunnen ook zeggen dat in Zerampien, kunnen we zeggen, rechts is goed. En links is, is kwaad. Natuurlijk in mindere mate. Kunnen we wel zeggen. Grof genomen. Waarom? Manlijk en vrouwelijk. Ja. Chassadim en gworot. Oké. Okay. Bij Chassadim. Bij, bij, natuurlijk bij pien, zowel, zowel rechts en links zijn Chassadim. Ja of niet? Bij Chassadim zijn eigenschap is Chassadim. Ja of niet? Dus. Zijn rechts is chassadim van chassadim, en zijn links is geworod van chassadim, maar toch wel gvorod. Dus kan je ook toch zeggen dat het daar goed en kwaad is. Terwijl in Arichampin bestaat het niet. In Arichampin alleen maar mannelijke, alleen maar chassadim. Geen vrouwelijke, betekent alleen maar licht, alleen wit. In Pin, alleen maar wit. En daaruit, wie? Uiteindelijk komt er toe dat je daaruit kan zuigen. Dat is dan. Daarmee kan natuurlijk. Dat is wat we did, dat heet mazal. Van de mazal trekken, dat is mazal. Ja, dat is dat trekken van de mazal naar jezelf toe. Via naar pin En via de weer naar beneden, naar de malgoed, en via naar zichzelf. Daaruit zuigen natuurlijk, dat is dan stond van de daad van zeer Ampie. Dus dat zou betekenen dat we boven Mosche zouden komen? Nee. Kijk, niet daar niet komen. Niet daar komen, Ik maar daaruit, daaruit, daaruit, daaruit het schijnen daarvan ontvangen. Dat betekent. Kijk, er zijn, het is misschien een, een belangrijk om nu een beetje erover te zeggen, dat er bestaan verschillende manieren van het ontvangen van licht. Het ene manier bijvoorbeeld van ontvangen van licht is, zoals we hebben hier geleerd, ja, dat, dat die zeeranpien en ook noekwa stegen naar Ierssoot, ja of niet? En dan stegen als man, stegen ze op, en dan uh, het mannelijke, dat bekleedt het mannelijke, ja? Net uh, een principe van uh, lampenkappenprincipe, ja? Lampenka principe waarbij een lagere, die bekleedt een hogere, en die gaat van de hogere putten licht. Dat is één manier. Dat is, van, dat is de manier waarop uh, een lagere, ja, lagere, die komt om hogere, die wordt als hogere. Die gaat ontvangen van de hogere. De, door de bekleding heet het. Maar bestaat ook een andere manier, uh, er zijn verschillende manieren van het ontvangen van licht, is, maar wij weten dat, alles ontvangt van, de, van dezelfde overeenkomst naar eigenschappen. Dus serampien ontvangt van serampien naar van hoger. Alles moet overeenkomen van... Bina geeft aan de bina... Ja, of niet? Bina van de hogere geeft aan de bina van de lagere. Dat soort, dat soort verhoudingen. We zullen leren hoe dat, hoe dat het licht komt dan. Dus als we zeggen van arighampien ontvangen... van het hoofd van arighampien betekent... Natuurlijk dat wij niet daar naartoe kunnen opklimmen. Maar daaruit kunnen. Kunnen ons via de, via de verbinding. In verbinding stellen om daaruit te putten. Ja of niet? Eh, via de hogere kunnen we, kunnen we het licht ontvangen. Want het licht gaat via Arigantin naar. Afhankelijk van onze natuurlijk geschiktheid. Uh, van het hoofd van Arie -Pien, die doet via Abouima Abou alleen maar zijn doorgeefluik. En daar komt dan het licht, we zullen leren dat later op zijn plaats, hoe dat licht komt dan naar, naar Zeranpin. Waar, waar bevindt zich Het ten aanzien van Arie -Pien. Iedereen. Kijk eerst naar de tekening. Waar bevindt zich standaard pin uh, ten aanzien van Arie -Pin? Onder de parsa, ja of niet? Onder de tabur, sorry, onder de tabur van Arie Oké? Okay. Onder de tabur van Arie Oké. Okay. Dus Arie -Pin kan niet geven gewoon als Zeeranpien. Als Zeer en pin alleen maar onder zijn taboor bevindt zichzelf. Het is zo. So dat Zeer pin Of die onder de taboor zich bevinden. Natuurlijk de zielen bevinden zich ook onder. De zielen gaan man brengen of gebed aan Zeer en pin en Nukwa. En, pin en Mal. Natuurlijk doen we dat eerst via de Asiya. Natuurlijk gaan we dat eerst op. Eerst uh, Lat laten we het zo doen. Laten we <their> nu afmaken dat stukje en dan ga ik een beetje daarover. Dan ga ik daarover een beetje hebben waarbij dat een duidelijkheid misschien zal komen. Stap voor stap, want we moeten niet te, te snel van stapel gaan. Want alleen wat we nodig hebben. Acht. Acht. Na de, de punt. We nemen het נכן אחר שגזון מסיגים אלו המוכין שגם אולים תין ומלבישים את המי הזה ונוטלים מכמו אלף מי החזה עד התבור דעריכם Gam ha mohin tvalef shelahem, a rak bifhinat briah de pin. She shomer dertin hakatuf, mi vara eile. hazon klomar Fertin. Hazon natlu mohin de min ami. letop up, but vertelt new over the en het ontvangen van het licht door zon van mij, zo so gaat het ook op een andere manier ook van de boven de boven de gasee. De let op. Ja? Nee. Kijk nou wat je ons vertelt. Kijk, acht, let op. let op. En Niet wat onze wereld, wat moet je absoluut niet interesseren nu, in wat er ook gebeurt hier, wat er ook gebeurt. Wat er uit jou komt, is absoluut niet. Dat niets te maken, absoluut niets te maken met, we hebben absoluut niet, met moet je ook niet reageren zelfs want dat heeft niets te maken met het geestelijke. hebben dat? Mensen kunnen lopen, gewoon, oh, absoluut heeft niets te maken. Dat is een dier van, van jou, no? Nou ja, oké. Dat is niet zo, niet slecht. Ja, Ja, ja, ja oké. Okay. <laughs> nee, maar dat weet je, dat, dat weet dat niet te reageren. Dat is onze dier, diertje, dat is niet. Oké. Okay. Uh, acht. Ik bedoel niet persoonlijk. Nee, 8, uh, ik heb het niet eens opgehaald. ik weet niet waar het over gaat, maar ja. aan de reacties kan ik een beetje vermoeden. Met... Oké, okay. 8, ja, okay. let op, nee, e gewoon concentreren. Echt waar, absoluut, nergens aan te draaien, dat zal wel niets. 8, we nemen het za. kijk, let op. En, het, en, en, het, en we vinden dus, of het blijkt dus, 9. Nee. Aarsher, de zon, maar segim, hij wil Kijk wat hij ons nu vertelt, precies geldt het ook voor wat ik wilde vertellen over de hogere ontvangsten. Kijk nou, een voorbeeld geeft hij van uh, wat de zon ontvangt uh, op de plaats waar de mier staat. Dat is het. en we vinden dus. 9. Acharsche hazon mastigim eloa mochin. Nadat de zon ontvangen, bereken of bevatten letterlijk, deze morgen, Shehem olim, waarbij dat zij opstegen, dus dat de zon opstegen, stegen op, tin, Om al bieschim et en bekleedde de Haze en de bekleden deze mi, oftewel de Yersoet. Of well, We not lim me komo. En zij nemen de plaats, zijn plaats. Ze dus nemen de plaats van die Yersoet aan. Elf. Mi ha haze ada tabor de Arikantin. Dus van, het, van de haze, van de borst, tot de tabor van de Arikantin. Ja, die zijn opgestegen daar. Arre gamham mochen, shelahem zie hier. Ook de mochen van hen, van wie? Van die Jishut die daar staan tussen de Hazze, de borst en de taboe. Ataragbihinad bria, de Arikhanpin. Ook de mochen nu van die plaats waar de Jishut stond. Die is, die zijn nu alleen maar in het aspect van de bria van de Arikhanpin. Ja of niet? Want onder de, onder de borst is de bria van de Arihant-Pin. Ja? En betekent ook dat het licht wat zij ontvangen, de mogen, is ook van het niveau van de, de bria van de Arihant-Pin. We schon meer. En dat is wat zegt het hele, het hele schrift. Mi vara eile sta dar in the ook mi vara eile staat het zon dat mi kijk mi dat is dan hier zo vara schip eile vi eile dat zijn deze en deze dat is zon is de hier schip de zon marwar var het woord het werkwoord bara verwijst naar waar het is Klomar, dat wil zeggen. 14 ha nat lu mogen de bria min mi. Dat wil zeggen dat de zon ontvingen. Namen zichzelf ontvingen. Mogen de bria. Mogen van de bria van de mi. Van de jesuit. Duidelijk ook was tegen naar de plaats boven de tabor. Ja, of niet? Boven de tabor en tussen de tabor en de borst. En dat is de plaats van mij, ja, van Jershut. En dat is ook de plaats van de bria de van Jershut. Van de bria van Atsilut. Ja, de bria van Atsilut. Ja, want Atsilut, Atsilut van Atsilut is van het hoofd tot de Borst altijd in elke partsoef, in elke sfera. is absoluut van die sfera. of van die, die partsoef. van welke partsoef, welke sfera. absoluut is altijd van het hoofd tot de borst. absoluut van die wereld. of van die sfera, dat is hetzelfde. Niets bestaat in het hogere, in het algemene, wat niet bestaat in het in, bijzondere. Dus. Van, de, van het hoofd tot de borst, dat is Dat betekent tot daar komt het licht van het atzilut. Licht betekent licht van het, van, licht komt daar. Welke, natuurlijk moeten we weten. Dan onder de borst bestaat nog een plaats, van onder de borst tot de tabur, dat is de bria van deze, van deze partsoef, ja. En van, vanaf de tabur en naar beneden, dat is dan Jitsira en Asiya van die partsoen. Dus wat zegt hij ons hier? Dat Zeran Pin en Nukwa stegen nu op, ja, van onder de taboer van Adam, van van Pin. En so. die stegen op boven de taboer, tussen de taboer en de borst. En dat is de plaats van Jirsut of Mie. Dan gaan ze daar ook daarvan ontvangen, en dat is de plaats van Mie en tevens is ook op een andere manier uitgedrukt, is dan de plaats van bria van bria van arichanpin dan okay. zeg je uitseluit, arichanpin we zeggen, af van Arihantin ook. als we spreken dan van van Arihantin, dan zeg je dat is bria van Arihantin. Oké? en daarom en daarom staat het in de Torah, mi bara ele mi is jishsul Vara betekent bria, komt van het woord bria. En dan schip, hele deze, deze, dat is zeer aan binnen ja, Precies hetzelfde ook wat we leren aan het begin van het Torah staat. dit. Ja, staat het ook zo. Bara, breshit, bara, elokim, et ashamay, met Ja, eerst schip elokim, bina, en ook, daar staat het ook bara. Herinner je, we hebben het ook wel eens geleerd. Dat het ook, niet zo lang geleden, ook bij de, dezelfde les, denk ik, 77, 78. We hebben geleerd ook dat het, dat het bara, daar stond het schip, betekent bria van de, van de arighampin. Nou, dat is wat betreft dit artikel. De, alles verbinden met zichzelf. Wat je leert hier, de positionering, ja, we hebben gezegd, geen, of dat in de we wereld is, of een partsoef is, de mens is ook een partsoef. Eigenlijk ook precies hetzelfde is bij ons. In elke correctie moeten we het halen eerst van onder de tabur, de krachten van onder de tabur, oftewel onder de navel. Daar zitten de zware wensen die niet gecorrigeerd zijn bij ons. Ze moeten we steeds omhoog halen. Dat is de correctie. Eerst goed omhoog halen. Eerst naar boven de tabor, Ja of niet? Boven de navel, tussen de navel en de borst in. Oké, okay, kunnen we ook gewoon dat zelfs laten zien aan ons lichaam. Doe er niet op. Als we het weten, maar de plaats. Dus onder de tabor, naar de borst toe. Daarmee haal jij, als het ware, naar jesuit van jouw tinsverod. Jij haalt daarmee, als het ware, jouw persoonlijke zeerampien en nukwa van jouw parsoef. Jij haalt zij dan naar de jouw mie, naar jouw jesuit van jouw parsoef, van jouw eigen parsoef. Natuurlijk allemaal nog laag bevindt zich natuurlijk ten aanzien van serampin en noekwa van de wereld, dat ze natuurlijk is lager, natuurlijk, bevindt zichzelf, doet er niet toe, maar dat is de bedoeling om telkens dat te doen, ja, jij gaat het wel omhoog, jouw serampin en noekwa, eerst, eerst noekwa, die hangt aan serampin, en die haal je boven jouw tabor. tot de borst, daarmee wat, bere wat bereik je daarmee? Wat heeft de noekwa bereikt daarmee? Honderd zegeningen. Het is niet gering. Ja, honderd zegeningen, dat, dan verkreeg je dat, de, de naam, ma, al. Honderd zegeningen, maar het is nog niet genoeg. Waarom? Het is nog, katnut allef als het ware, alleen, alleen neshama, de katnot. ja, het is al de, de gadlut. het is oftewel zestienden van de gadlut. Het is nog niet genoeg. Waarom, waarom is het niet genoeg? Het is geweldig om zegeningen ontvangen, et cetera. Maar het is nog niet genoeg waarom het ultieme is in welke toestand is om licht je te ontvangen. En haya kunnen wij ontvangen alleen maar boven de borst. Dan moeten we in boven de borst halen, en daar, daarmee komen we in, in de absolute van mijn tien dat? Van van mijn tien sferot ik. En als ik kom in mijn absolute, let op. Als ik kom in mijn eigen absolute, dus ik heb twee opstekingen gemaakt, dan. Alles overeenkomst overinkom naar eigenschappen, ja of niet? Dan mijn absolute gaat Ontvangen van de absolute, van de absolute, ja of niet. Op die manier. Natuurlijk niet direct van de ik Kan misschien eerst ontvangen van uh, absolute van de asiya. ja, van de wereld asiya. En dan stijgt het omhoog als mijn gebed of mijn kracht hoger is, groter is. Dan gaat het misschien opstijgen naar absolute van de Yetzira ja, oftewel boven de borst van de wereld, of een sfera, we weten niet waar het is, ik zeg het als bijvoorbeeld, kan er opstijgen naar jesot van de malgoed van Asiya, ja, en dan gaat het misschien naar de merenkracht, kan je misschien, op, kan misschien opstijgen, op de, opstijgen naar gochma van yetzira van dat kunnen we niet weten. Dat is allemaal een, een, een jouw krachten, jouw werk wat je doet. Deindelijk? En wie nog meer kan, dan kan er komen, bijvoorbeeld, iemand kan komen tot, tot uh, in zijn gebed bijvoorbeeld, of in zijn... Kijk, het is zo. Wat hier ook hebben we verteld over Moshe. Dat Moshe standaard kon, permanent opkomen, hij, zijn niveau was, gewoon niveau, was zijn niveau was daad van de zerenpien van het siloet. Ja, daad van de zerenpien van het siloet. Nou, dat was zijn standaard, daarom wordt gezegd over hem, dat hij tijd en tijd had de schepper gesproken. Hey, waarom? Wie is de schepper? De schepper is pin van het siloet. De kracht van de schepper is de Ehrenpin van het Silud. Nou, hij was, hij was de Merkava van het zielut. Hij was de, de drager daarvan. Dus de krachten had hij dan in zichzelf van het Silud. Daarom wordt ook gezegd over Moshe, staat het, dat hij was Elohim tot zijn borst. Ja? Iedereen hoort het? Staat het over Moshe? De wijzen hadden gezegd dat Moshe tot zijn borst, vanaf zijn hoofd, tot an borst was, was hij als Elohim. En Elohim, wait a Elokim Elohim is as Bina, Bina, ja niet? Above him. En nu, wait a wat het betekent? Dan tot de borst is het absoluut. Hij he was dus tot de borst, was hij dan helemaal hodlik als het ware. Maar onder niet. Onder was hij Ish. Een grote naam van Ish. Een man, een mensch. Maar een grote nam voor de mens. Maar toch wel mens. <coughs> betekent, betekent dat dus wel volma een zekere volmaaktheid, maar toch wel 49 poorten van beneden onder zijn gezet, onder zijn, boorst, onder, onder zijn borst. Daar hebben we dan de zeven sferot, ja of niet? De zeversverordering is zeer aan het binnen. 7 x 7, elke heeft 7. Dat, dat heeft hij ook gebracht tot 49. 7 x 7 heeft hij ook gebracht. Maar de 50ste poort, dus boven de Gazé, kon hij niet verbinden. Kijk, hij was boven de Tabor, boven de, de Gazé, Moshe was volmaakt. En onder de geze, onder de geze is de 7 maal 7, was ook volmaakt. Maar de verbinding tussen de absolute smelting tussen de plaats van boven de gezij, let op wat ik het wel wil vertellen, en onder de gezij kon hij niet bereiken, want kan niemand, geen mens kan dat doen. Tot de kon. Eigenlijk, de volledige, zeg je dat, uh, plaats, zeg je het niet. Smelting, ja, begrijp je? Waarom niet? Waarom niet? Wie kan dat zeggen? Waarom, waarom kan dat niet? Waarom tot de Gmartek Kan dat niet? Kijk, hij had volledig zichzelf gecorrigeerd. Ja, hij kwam tot de Bina volledig bij zichzelf gecorrigeerd. Zowel beneden, dus 7 x 7 onder de Gazé. 7 x 7, ja, wel. En, en elke heeft 7 onder. Dus alle 49 poorten van de Bina heeft die, heeft die, ja, de poorten van de Bina. Waarom? Hij was, van, hij was de, had de kracht van de Bina. Kijk, wel zeer Antin, maar wel bij de Bina. Kijk, hij had de 49 poorten wel bereikt, dat betekent bevat. En ook de boven de, boven de, de, boven de Gese, of was je ook als Elohim Maar niet de ketter, de ketter. Hè? Huh? Niet de ketter, de ketter, toch? Nee, het probleem is. Het probleem is die Parsa. Als je die Parsa weghaalt, dan heb je één Parsoe van vijf volledige je dat? Dan kan, de, dan kan als er geen, als die Parsa opgeheven zou, zijn, zou worden, dan pas kan je dan het licht Chaya en Jichida ontvangen. Maar als de parsa nog blijft bestaan, dan kan je wel omhulsels hebben, die wel passeren, als het ware, van buitenkant, zoals we dat zeggen, dat vanuit Zeren Aichanpien, dan van zijn buitenkant komt het licht, maar van binnen niet. Dus tot de Gmarte bleef blijft die parsa bestaan. En als die parsa nog bestaat, dan kan je niet licht kochma ontvangen. En licht, ik eh, bedoel, naar binnen kan je niet ontvangen. Dat komt wel, straks zullen we dat allemaal leren. Maar dat jullie begrijpen, dat de parsa blijft altijd bestaan. Ook bij ons. Geen, geen mens wordt ermee. Natuurlijk, hoe meer je jezelf corrigeert, hoe wordt die parasa steeds als het ware dunner, precies? Die wordt steeds transparanter, die wordt steeds toegankelijker, die gaat steeds meer omhoog en je Niet zo, uh, zo als weet je, zoals een, uh, een bulldozer, zwaar je, omhoog, maar die gaat wel zachtjes, die wordt het luchter, die wordt het uh, omhoog en naar beneden. Door het geestelijke werk te doen. Oké? Okay. Nou, we hebben wat dit betreft. We hebben nu wat zoger voor van, vanavond. We hebben nieuw afgemaakt. En nu misschien een beetje vragen wat bij ons nog zijn. Uh, Waar jullie over willen hebben. De vier, de ontvangst van de licht. Eerst of voor het, hè? Na pauze. Na pauze. straks na de pauze komt het. Oké. Okay. Okay, <laughs>